Stay on. But the drum beat strains of the night remain in the rhythm of the new party. You know sometimes you're bound to leave her, but for now you're gonna stay on. Tot zover het ritme van ZFR. Via de kabel op 104.5. En in de Eter op 106,9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 5 uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. Trots op Nederland, de partij van Rita Verdonk doet bij de komende lokale verkiezingen mee in 38 gemeenten. Dat heeft ze zojuist bekendgemaakt. Dat zijn er veel meer dan aanvankelijk de bedoeling was.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 Trace your every outline. Oh, yeah, yeah, yeah. Paint a picture with my hands. Oh, yeah. oh, oh. and back and forth we'll sway like branches in a storm. Change the weather still together when it ends.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 Nou, toen dacht ik van, nou ga ik serieus uh, zoeken. Dus ben ik gaan. want dan moet je een apparaat aanschaffen. En dat kost hartstikke veel geld. Ja. En ik ben natuurlijk niet uh, de allerjongste meer. Dus ik wilde me niet in de schulden steken. Dus ik dacht, nou ga ik surfers kijken, nou, googlen. Dan kwam ik uit in Korea. Daar hadden oh. van die apparaten. <laughs> en ik kreeg een uitnodiging voor twee dagen training in China. En, uh, eigenlijk dat soort dingen allemaal. Ver weg. Ja, dat was, ja, was heel ver weg, ja. Maar toen was er een... Um,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 Hm. Heb je nooit tweedehands? Nee, nee, we hebben nooit tweedehandsapparaten. Nou goed, ik ben helemaal aan de kant van het land gegaan. En ben daar een dag uh, geweest kijken en uh, leren. Ja. En toen kwam ik daar dus zonder twee apparaten. Ah. En om kort gaan, gaan heb ik er even gekocht. Ja. En ze hebben het bij mij geïnstalleerd. En, en, en dan moet je software kopen. En het uh, uh, tekenprogramma uh, is best ingewikkeld om, uh, om, om te leren. Maar er is,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 Is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 ook vaak glaswerk. Ja. Wat ook heel mooi om te graveren is. Mm. Vind ik zelf fantastisch. <laughs> is een spiegel. Oh ja, dat ik, is wel mooi. Ik heb zelf een kleinzoon. En, mm. uh, ik, ik maak natuurlijk regelmatig foto's van een kleine man. Ja. En dan, uh, dan graveer ik dat uh, op een spiegel. Mm. En dan heb je dus een spiegel en uh, met een mannetje erop. Ja, wat maar leuk. zo heb ik ook mensen die een boot hebben laten graveren op een spiegel. Uh, ja.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 En, uh, maar je werkt met z'n allen uh, uh, naar, je, naar je droom toe. Hmm. Nou, dat heb ik als fantastische ervaring. Ja. En zo uh, raak je ook langzaam op gegeven aan het ondernemerschap. Dat je gewoon actief moet zijn, proactief hmm. moet zijn. Ja. Niet uh, op je gat gaat zitten. Uh, overal achteraan gaan, dingen uitzoeken. Nou, je moet bijvoorbeeld marktonderzoek doen: van zijn er niet meer graveerbedrijven ja. in de buurt? Ja, heb je dat gedaan?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 Hele ook praktische, ook ja. praktische zaken, maar dat is maar één middag. Ja. En de rest moet je toch echt allemaal zelf doen. Hmm. En dat, uh, bijvoorbeeld, het, het, ja, nee, dat, dat is best lastig. Ja. Maar je kunt dan wel weer terugvallen op je collega-cursisten en op je coach van het UWV. Ja. En zo'n uh, ondernemingsplan opstellen, dat, dat uh, ging je dan ook in de groep doen? Of moest je dat zelf doen? Nee, dat moet je zelf doen. Mm -hmm. en, en dat bespreek je dan met je coach.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 Zie ik, zie wat jij niet ziet. Ben nauwelijks weer te sturen. Ik laat me gaan. Love This way my this All I need Is a place to find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 Ja, nou ik ben heel bewust bezig met het socialiseren, noem ik het maar. Ik ben uh, lid geworden van uh, de Beeldende Kunstzaal Zandvoort. En daar ja. uh, heb ik de uh, kunstkracht 12, de kunstroute, gecoördineerd. Ja. Ik, uh, ik uh, regel de vrienden van de Beeldende uit Zandvoort. Mm -hmm. Volgende week uh, donderdag, nou, de, vrijdag de 13e hebben we een. een uh,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 Ladies